9 uur, OnoDuif Nederwit met het NOS-journaal. Premier Rutte komt tegemoet aan een aantal eisen van de oppositie over de Nederlandse inzet tijdens de EU-top over de eurocrisis. De premier heeft tijdens het Kamerdebat vandaag beloofd dat hij morgen op de top van regeringsleiders in Brussel een aantal zaken zal bespreken, waaronder duurzame hervormingen in Europa en de scheiding van de zaken- en spaaractiviteiten van banken. Eerder op de dag had Rutte die voorstellen tot ergernis van de oppositie nog opzij geschoven, omdat hij zei dat hij geen tijd heeft om die voorstellen in Brussel te bespreken. Maar na een schorsing stemde Rutte toch in met de moties. Het kabinet is voor het EU-beleid afhankelijk van de oppositie, omdat gedoogpartner de PVV tegen uitbreiding van het Europese noodfonds is.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 Meld je aan op zesminuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Voetballers van Nederland, opgelet. Win met jouw team. Een jacuzzi in de kleedkamer. Een super deluxe dugout. Je teamposter in de VI. Op trainingskamp in Huisterduin. En je eigen luxe spelersbus. Dit hele pakket en nog veel meer kun je nu winnen. Schrijf je snel in op levenalsenprof.nl.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 Nogmaals, goedenavond. Het is het uur al voorbij bij Utrecht. Herenveen, was stiggelig. Het kwartier bedoel je? Ja, ja het is kwartier. Voorbij ja. Precies, 18e minuut. En dan slaat Herenveen dus maar meteen toe ook. Kums krijgt de, de, de goal achter zijn naam. En zo wordt het 0-1 in de gal gewaard. Gebeurt echt uh, ongeveer op dit moment. Er gaat een mooie aanval aan vooraf. Dat moet gezegd met een hoofdrol voor Gouwe Leeuw, Die de bal opeist op het middenveld. Sterk doorzet. Er ontstaat een uh, prachtige aanval vanaf de linkerkant. De bal wordt teruggelegd op Kums. En die heeft eigenlijk de mazzel dat die bal via zijn lichaam uiteindelijk binnen gaat. Dat hij wil schieten, speelt de bal te ver voor zich uit. Dan probeert een van de Utrecht verdedigers dat lijkt mij schud, de bal weg te trappen. Die trapt hem heen, nee dat is de Australiër. dat is uh, Zullo geweest. Die trapt de bal heel ongelukkig. Tegen het lichaam van Kums aan. En zonder dat Kums het zelf in de gaten heeft. <laughs> verdwijnt de bal volgens in het doel. En zo staat hier een V met 1 voor in de Galgenwart. ADO NEC uh, even ten apel. Aan de stand is niets veranderd. De ruststand 1-0 staat nog steeds op het bord. Aan de bezetting op het veld wel. Want Ramon Lewin, De rechtsachter van ADO is met een zware enkelblessure. Ik denk gescheurde enkelbanden. Per brancard het veld afgegaan. En vervangen door Ahmed Ami en Anden. Misschien een mogelijkheid voor ADO. Maar die wordt er niet gedaan door Tolwijk namens NEC. Excelsior Heer niet racht 27 minuten nog tot het einde van de wedstrijd. Herakles volgens Nog op de 1-0 voorsprong. Het is allemaal wat opener geworden. Zo lijkt het. De ruimtes op het veld zijn wat groter. De bal gaat wat makkelijker heen en weer. Het kan eigenlijk alle kanten uit. Maar Herakles volgens Nog dus op voorsprong. 1-0. Een boksen in Rotterdam, moet ik zeggen. Floris van Hoorn. We zijn juist geëindigd met de derde ronde van Marichel de Jong tegen Maria Badolina. De eerste ronde voor Marichel de Jong 3-2. De tweede 6-4. En nu 6-3. Het verschil is gemaakt. 15-9. De vierde ronde moet nog worden gebocht maar gaat Marichel de Jong de Europese titel binnenhalen ja hoor Marichel de Jong die gaat straks de Europese titel binnenhalen en dan Sebastian Timmerman bij het baanwielrennen in Apeldoorn ik heb gekeken naar de afvalkoers. bij de mannen. Die wordt gewonnen door de uh, piepjonge Fransman Brian Coccar Voor Elia Viviani, de profielrenner van uh, Liquigas. Die het wielrennen op de weg met de baan combineert. In Nederland zijn ploegleiders die vinden dat dat niet kan. Hij bewijst het tegendeel. Viviani gaat aan de leiding in de zeskant. Naar drie onderdelen met negen punten. Coccar staat tweede met tien punten. Zij gaan morgen uitmaken. Normaal gesproken wie goud en zilver krijgt, Huizenga. Op de dertiende plaats naar de eerste dag. boxen in Rotterdam, Floris van Hoorn. 30 seconden scheiden. Marichel de Jong nog van haar eerste Europese titel. Ook, ook haar laatste Europese titel in de 69 kilogram. Maar dan heeft ze haar doel bereikt. Europees kampioen in haar eigen Rotterdam. Na drie rondes een mooie grote voorsprong van 16 tegen 9. En dat is een uh, goede basis voor die vierde ronde. Want dan gaat de tegenstander risico's nemen. Dan vallen de gaten en dan kan je punten scoren. Dan is het een kwestie van gewoon heel blijven en op de benen blijven staan. Nou, dat lijkt haar wel te lukken. Ook al slaat de vermoeid bij, uh, bij Marichel de Jong toe. Ze heeft nog vier seconden. Het publiek hier in Rotterdam, waar heel veel vrienden en familie van Marichel bij zitten, die tellen af. De armen gaan in de lucht. De felicitaties die zijn er niet van de tegenstanders, Wel een knuffel van Marichel de Jong voor de Oekraïense. De score die zal zo op de woorden gaan verschijnen. Maar het mag duidelijk zijn dat Marichel de Jong hier de win overwinning heeft binnengehaald. Dat zij Europees kampioen is geworden in de klasse tot 69 kilogram. En dat ze zich nu kan gaan richten op die strijd met Nuska Fontijn... voor wie gaat naar het WK in China in de categorie tot 75 kilogram. En daar kan je dan de nominatie, zelfs de kwalificatie voor die Olympische Spelen... ...van Londen afdwingen. Het afwachten is nog wat betreft... ...de fi final score, de uiteindelijke score. Want uh, wat is er gebeurd in die laatste ronde? Nou, daar zal uh, weinig uh, van uh, ja, veranderd zijn. Het uh, ziet er allemaal overtuigd uit wat Marichal laat zien. Het moet even de handjes laten zien aan nou, de scheidsrechter. De handen worden gegeven en dan gaan de handen omhoog. En de speaker gaat het roepen. In de blue corner van de Marcel De Jong, Europees kampioen in de categorie tot 69 kilogram. ADO-NEC, dan uh, 1-0 door Sean Verhoek uh, in de eerste helft. En de tweede helft, even trappen. Zo is het nog altijd, hoewel we net een kopbal zagen... van uh, Murecz, de Sloveense international... die centraal in de verdediging speelt bij ADO. Die is een metertje over het doel gegaan van Gabor Babos. En Babos mag nu een doeltrap gaan nemen. Ja, echt spectaculair is het niet. NEC wil wel... Probeert ook wel aan te vallen, maar heeft geen daadkracht, geen vuurkracht voorin eh, Geen doeltreffendheid. Dat is het grote probleem van de ploeg uit Nijmegen. Die natuurlijk Björn uh, Flemings uh, heeft verkocht naar uh, Club Brugge. En dan lever je toch 25 doelpunten in. Dan kan je wel wat geld op je bank hebben. Maar uh, doelpunten maak je dan niet meer. En zo win je ook geen wedstrijden. En je ziet ook een beetje de moedeloosheid in het spel van NEC. Het veldspel is dan af en toe nog wel aardig. Lasse Scheune probeert wat vorm, wat richting te geven aan het aanvalspel. Maar Platje die een paar keer op doel heeft geschoten. Het wil hem ook maar niet lukken. En misschien dan nu de 2-0 voor Wesley Verhoek als dat gaat lukken. Het lukte niet en het lukt ook zijn broer John niet. Want Gabor Babos, de doelman en aanvoerder van NEC, zit er goed tussen. Bijna was daar dus de tweede Haagse treffer. Maar het is vooralsnog nog altijd 1-0 voor Ado tegen NEC. Heeft de schokkeffect eigenlijk een beetje geholpen als Utrecht ziet, was? Nee, maar dat was denk ik ook eerlijk gezegd niet het idee. Koeman natuurlijk zelf opgestapt, dus uh, niet bij Utrecht zaten ze daarop te wachten. Maar dat is er ook helemaal niet. Nee hoor, Utrecht staat met 1-0 achter. Dat is wel een beetje tegen de verhouding in trouwens in de wedstrijd tegen Heerenveen. Dat Utrecht heeft wel een paar mogelijkheden gehad, zeker in het begin van de wedstrijd. Zo even een beste volley van Asare vanaf de rand van het strafstopgebied net over. Maar tegelijkertijd een minuut later aan de andere kant een behoorlijk goede kans ook voor Hereveen. Na een aardig doorkopbal van Dost kwam de bal vrij dicht voor het doel. Voor de voeten van Djuricic, die normaal toch wel handig is in de kleine ruimte. Maar nu net iets te veel tijd nodig had. En vervolgens de bal... Uh... Wel in de richting van het doel van Utrecht vuurde. Maar daar stond er nog eentje van Utrecht in de weg. Dat doel van Utrecht overigens vandaag eh, verdedigd door junior Roberto Fernandez. Dat had ik dan nog niet gezegd. Die weer hier natuurlijk naar Utrecht kwam eh, omdat men al aan komen dat vorm wegging. De Paraguayaanse keeper geblesseerd raakte aan de knie. en Dus duurde het even voordat hij zijn debuut kon maken. Dat is dan vandaag het geval. Afgelopen maandag trouwens terwijl Utrecht nu aanvalt. Even kijken. Nou nee, dat levert wel een voorzet op vanaf de linkerkant. Maar geen gevaar voor de doelmond. Die keeper Fernandez, dat is wel... Eh, Grappig om te vermelden. Afgelopen maandag maakte hij zijn zeg maar debuut bij Jong FC Utrecht. Toen speelde Jong FC Utrecht tegen Jong Twente. En uh, toen kreeg hij er meteen vijf om zijn oren. En uh, toen zal hij gedacht hebben, goh wat is het leuk in Nederland. Maar hij mag het nu op het hoogste niveau proberen. En krijgt hij meteen zo'n ongelukkige goal ook nog om zijn oren. Ik vertelde dat. Koems. Zullo schiet de bal tegen Koems op. En vervolgens gaat die bal erin. Nou is het publiek boos vrij goed horen op de achterkant. Omdat... Heer Veen wat theater maakt. Waar Jan Maat het doet alsof hij geraakt is in een duel. Nou dat valt allemaal reuze mee. Hij zal zich denk ik wel wat verstapt hebben. Het publiek vindt dat daar een poging wordt gedaan om Utrecht spelers aan een gele kaart te helpen. Blom wil daar in ieder geval niet van weten. Jan Maat geblesseerd zoals het Utrecht publiek zo even ook al boos was toen Heer Veen heel lang treuzelde met het nemen van een hoekschop. Kortom, een beetje frustratie op de tribune in de Galgenwaard, logisch. Omdat na 26 minuten de thuisclub wat onnodig, zo op het eerste gezicht... tegen een achterstand aankijkt van 1-0 in het duel met Heerenveen. Hoe is het met Excelsior eigenlijk? Kunnen die wat, Ragnar? Nou ja, de stand is in ieder geval zo dat er nog altijd iets mogelijk is. Laten we het daar dan op houden. 20 minuutjes voor tijd. Herakles aan de leiding. En Excelsior probeert af en toe wel eens gevaarlijk te zijn. Het staat vaak een beetje uit toeval. Misschien dat deze aanval een keer wat fatsoenlijks oplevert. Met voortoren. En aan de zijkant Scheinman. Die gaat lopen. En misschien wel Breukers de basis. Ja, hij is er langs. Kan een voorzet misschien geven. Scheinman houdt de bal lang in de voeten. En dan wordt hij bij de eerste paal ietsje daarvoor op de achterlijn tegengehouden door een verdediger. En dat levert Excelsior dan een corner op. De derde paal het was in deze wedstrijd voor de Rotterdammers tegen een stuk of acht. Al voor Heracles Almelo. Eén keer werd eruit gescoord. Omtrecht dat die bal trouwens tot corner werd gepromoveerd. Het was een actie die, het, ja, die geen corner wat op mogen leveren. Omdat hij als laatste werd geraakt door een speler van Heracles. Daar is de voorzet nu bij Excelsior. achter in het strafschotgebied En daar komt de bal niet terecht. Bij een speler van Heracles. Dan wil tevreden uitverdedigen. Lukt dat maar matig. Zelfs als er komt helpen. Levert dat geen balbezit op voor Excelsior? En dus mag er worden gegooid aan de zijkant. Meter of 20 voor de middenlijn door Broersen. Eekman maakt dan een overtreding ter hoogte van de middenlijn. Denkt dat het Armenteros is. Nee, het is niet Armenteros. Het is Overtoom. Die ondersteboven wordt gekegeld. Terwijl we gaan kijken naar een wissel. Armenteros nu wissel. wel in beeld. Want hij wordt vervangen aan de kant van de bezoekers. En Luis Pedro. Gaat erbij komen. Speelde nog een halfjaartje hier niet zo heel lang geleden. In dienst van Excelsior toen Feyenoord hem uitleende. Op de klok nog een minuut of 18 op de stand. Ja, daar ligt het niet aan. 1-0 voor Herakles. Er kan nog van alles in deze tegenvallende wedstrijd. Met ja, te weinig spannende momenten. Te weinig beleving. Komt misschien ook wel een beetje door de hele atmosfeer hier op Kalingen. Sebastian Timmerman kijkt naar teun Mulder In de strijd om de vijfde plaats. Maar dat gaat hij denk ik niet worden. Ik denk dat hij zesde gaat worden. Vijfde uh wordt namelijk Robert Fusterman. Dat is een soort gewichtheffer op de fiets. Die heeft bovenbenen van twee meter omtrek. En die hele kleine Duitser... die wint deze troostfinale... zou je het kunnen noemen om die vijfde plaats. Maar dat is wel belangrijk. Want het gaat om punten voor de Olympische ranking. En aan het einde... van, van zeg maar het traditionele seizoen... dat is in april na het WK in Melbourne... dan telt die Olympische ranking... voor wat betreft de startbewijzen... voor de Olympische Spelen. Ja, die Fusterman wordt vijfde. En dan gaat het tussen Silinski en Teun Mulder wie de zesde wordt. Daar moet echt een jurylid met de, de fotofinish aan te, te pas gaan komen. En dan weten we dadelijk wat Teun Mulder is geworden. Morgen belangrijk onderdeel voor hem, de Keirin. Dit is uh, een beetje een bijnummer op een toernooi als dit. Hij richt vooral zijn pijlen op die Keirin. Nou, ja, je weet maar nooit wat er straks op de Spelen kan gebeuren, want dan speelt ook nog eens mee dat elk land, dus ook de toplanden als Groot-Brittannië en Frankrijk, maar één rijder aan de start uh, mogen krijgen. Goed, de juryleden zijn nog steeds naar de fotofinies aan het kijken... wie er uh, nu die zesde plaats voor zich heeft opgehaald, Of dat Teun Mulder is, of die uh, Paul Damian Zielinski. Mulder weet het zelf ook nog niet. De juryleden kijken nog eventjes door. Dus dan uh, komen we dadelijk daar wel mee terug. Mulder dus zesde of zevende. We hebben al één Europees kampioen bij het boksen... maar Nuska Fontijn kan de tweede worden. Floris van Hoorn... Ja, de eerste is binnen. We zijn nog eventjes aan het kijken naar de huldiging van de 64 kilogram. Daar zijn de prijzen uitgereikt door Lucia Rijken. Nou dan heb je gelijk een andere mooie naam uit het Nederlandse boks En daar kan weer een naam aan toegevoegd worden. Nuska Fontijn, 23 jaar oud. Een jonkie. En uh, zij staat tegen een ervaren Russische. Nolopova, die is 33 jaar. En daar zit dan een verhaal bij aan. Want is een dame die komt uit een hogere klas. Die bokste uh, in de 86 kilogram. En is, uh, ...dit jaar overgegaan naar de 75 kilogram... ...heeft in die klasse dit jaar nog geen één partij verloren. Maar ja, Nuska Fontijn zegt eens moet de eerste keer zijn... ...en laat dat vanavond dan maar zijn. Het is niet per se een voordeel hoor, dat je dan heel uh, uit de grote klas komt. Want vaak heb je dan uh, je lichaamsbouw die eigenlijk een beetje tegen is... ...waardoor je wat minder lenig bent. Dus is het voor Nuska Fontijn nu zaak gewoon zoveel mogelijk klappen te ontwijken... ...en af en toe er eentje uit te delen. your love anymore mm -hmm. 77e minuut staat op het bord, het is de 0-2. Hij is van Willy Overtoon, keurig netjes met de binnenkant van de schoot, hard binnengeschoten, buiten bereik van Doelman de Ruiter. Van Excelsior, actie aan de linkerkant van Luis Pedro de invaller bij de ploeg uit Almelo. En dan vanaf de rand van het ineens raak van ver dus eigenlijk Overtoon. Goeie goal, 0-2 voor Heracles. Cause you zit het hele nummer. En het is van Adele. Ja, bij Excelsior gaat het weer. Het lukken dus vanavond, Ragnar. Statistieken die gaan prima wat dat betreft vanavond. Maar daar zal John Lammers toch wat minder tevreden mee zijn. Want de tijd dringt. Elf minuutjes nog ruim op de klok. 2-0 achterstand. En je zag dit een beetje aankomen. Want het balbezit nam toe bij de ploeg uit Almelo. Inmiddels 70% balbezit voor Herakles En slechts 30% voor Excelsior. geeft aan dat de Rotterdammers dus achter Herakles Almelo aanlopen. En in één keer is het dan, dan raakt met een bekeken schot. Je moet dat kunnen. Hij staat helemaal vrij. schat hemeltje vrij. Maar dan moet je wel de beheersing hebben om die bal vanaf. Een flinke afstand dus 16 meter. Zo binnen te tikken. Aansluitingsgoal misschien nog. Nee, want er wordt wel gekopt ergens. Achter in het strafsomgebied bij Excelsior door Alberg Maar die staat eigenlijk heel ver af van de goal. En raakt de bal ergens boven op zijn hoofd. Het ziet er niet goed uit met die overwinning van VVV vanavond. De nederlaag die eraan lijkt te komen voor Excelsior. En je proeft een beetje hier in Rotterdam. Terwijl we wachten op de keeperstrap van Doelman. Pasveer die de bal nu neemt. Je proeft een beetje van ja, misschien kan er in de winterstop nog wat. Spelers die anders niet aan de bak komen. Misschien kunnen we die huren zoals uh, vorig jaar toen er een aantal succesvolle huurlingen kwamen en Excelsior uiteindelijk in de eredivisie bleef. Irakers dus heeft de bal aan de rechterkant. Misschien wel op zoek naar meer. Het staat op uh, 2-0 voor bij Excelsior. 10 minuten voor tijd in Rotterdam. Hoe doet Nuska Fonteinen tegen die Russische, Floris? Nou, het uh, kan niet altijd feest zijn, zeggen we dan. Hè. De tweede ronde is <laughs> net afgelopen en de Russische heeft een 7-3 uh, voorsprong en het is... Uh... Een beetje, een beetje raar, een beetje vreemde boxpartij. Het is niet mooi om te zien. Veel afklemmen, veel om elkaar heen hangen. En dat, dat heeft toch ook wel een beetje te maken met uh, de fysiek van die Russische. Want die is, uh, ja, laat ik het maar gewoon zeggen, die is gewoon lomp. Die bent ook armen. En uh, ja, ik kan begrijpen dat je die klappen moet opwijken. Want dat is een hele stevige dame. Komt dus, zei ik al eerder, uit een hogere klasse. En die, uh, ja, die heeft toch wel wat meer kracht, meer macht dan Noeska uh, Fontein op dit moment. Aan het einde van de tweede ronde leek het eventjes alsof Noeska uh, uh, onderuit ging. Ze werd eventjes. Tot rust gemaakt door in de scheidsrechter. Ze gaat nog even een aantal tellen. Maar ze kon op de been blijven en ze kan nu verder in de derde ronde. En nu moet ze nog wel alles op alles zetten om een 6-3 achterstand weg te werken. Het leek zo'n mooie combinatie Evert-Pastoor en NEC, maar de resultaten blijven wel uit. Ja, het is nog altijd 1-0 voor ADO met nog een kwartier op de klok. Wel aardig veldspel van beide ploegen, wel ook aardige mogelijkheden ook voor beide teams. Ik heb opgeschreven Thierry en Verhoek, John Verhoek voor ADO en Platje en Nijland. Grote kansen toch wel, maar die gingen er niet in. Misschien nu dan, maar Koolwijk verdedigt goed. Koolwijk die centraal achterin is gaan spelen omdat Nuiting met een blessure eruit is gegaan. En bij NEC is nu een Hongaarse spits in de ploeg gekomen. Dat is Marton Eppel, afkomstig van MTK Budapest. En misschien dat hij dan nog in de slotfase van deze wedstrijd... voor NEC iets kan doen waar de ploeg heel veel moeite mee heeft, namelijk scoren. Pas tegenover bij Utrecht, Heerenveen. Ja, nog altijd 0-1 in het voordeel dus van Heerenveen. En nogal gewaard acht minuten nog te gaan in de eerste helft. Utrecht uh, had zichzelf een dienst kunnen bewijzen... door de gelijkmaker een lange breed achter van de bussen te krijgen. Maar voorlopig lukt dat niet... Ik heb dat al eerder verteld met de mogelijkheden die er zijn geweest. De paal stond al een keer in de weg. Martensson heeft naastgeschoten. En zo even Duplant vanaf 10 meter af met een bal die hij eigenlijk in alle vrijheid krijgt. Die hij vervolgens heel gehaast en ruim over het doel van Heerenveen schiet. Er zijn kortom een heleboel mogelijkheden voor Utrecht geweest. Snijder heeft de bal. Snijder aan de linkerkant. Oor probeert te combineren met Assaren. Vervolgens gaat de bal naar de rechterkant en levert Utrecht in bij Hereveen weer. Jan Maat, Jan Maat Kumst, uitverdediger nu van de Friese Die dan tussendoor eigenlijk maar één keer een beetje gevaarlijk zijn geweest met een vrije schop. Maar niet echt in de buurt van het doel van junior Fernandez zijn geweest. Maar nog altijd Hereveen aan de bal via Kumst. Die nu probeert om mensen op de helft van Utrecht te bereiken. Maar zo wordt opgejaagd door Oor dat de bal over de zijlijn gaat. Wel door het laatst geraakt door een van Utrecht. Een ingooi voor Hereveen. Bal terug naar Gouwenleeuw. Gouwe Leeuw zomer, het centrale duo dus. 38 minuten zegt de klok. 1-0 zegt het scorebord in het voordeel van Herenveen. Zomer met een bal naar voren. Levert eigenlijk zomaar in op het hoofd van Forstermans... die zo even een behoorlijke overtreding beging op Assaidi. Scheidsrechter Blom gaf een vrije schop. Niet eens een gele kaart. Toen heb ik ook het gevoel dat het een minimale gele kaart zou zijn. Want ging er heel lomp in, Forstermans, met het gestrekte been naar voren. Volgens mij mag dat niet. Want Blom had er blijkbaar andere mildere gedachten over. De bal er zit voor Herenveen, Kums. En achterin Gouwenleeuw, die een goede wedstrijd speelt weer en eigenlijk vrij snel grote stappen maakt deze jongen verdediging. nu komt de bal bij Juricis voor zijn voeten. Juricis met een paasje naar de linkerkant van het veld. Assaïdi rekenen daar niet op. Vorstemans neemt over en nou wil Utrecht counteren en komt er meteen een diepe bal naar Moulenga. maar die bal is zo uit het lood dat hij niet in het centrum komt, maar helemaal aan de zijkant. daar kan Moulenga niet bij. neemt Hereveen over via Jan Maat. gaat de bal uiteindelijk wel over de zijlijn en mag Utrecht gooien. maar is de vaart en de verrassing natuurlijk totaal uit de aanval. zes minuten nog te gaan in de eerste helft. Hereveen aan de leiding door die gelukkige goal van Kums. het is 0-1 in Utrecht. en dan het bos is het slotoverzicht van Fontijn al begonnen, Floris? Nee, dat is niet echt uh, begonnen. Maar ze is toch wel een beetje teruggekomen in die derde ronde. En heeft de achterstand nu verkleind. De voortgang voor de Russin is nu 8 tegen 6. Dan moet Fontijn dus inderdaad uh, goed uh, slaan in de vierde ronde. Maar ook risico's nemen. En dan moet je oppassen dat je niet in de val loopt van die sterke rusin. Want ze is heel sterk. En dat zie je aan uh, Fontijn. Die heeft af en toe toch een beetje het idee dat ze. Een beetje moeilijk en een beetje wakkel op de benen staat. Maar op het einde van de derde ronde had ze een opleving. Laten we hopen dat die opleving doorgetrokken kan worden in de vierde ronde. Ado NEC even ten apel aanval van Ado dat met 1-0 voor staat via Ambi, die dus in de ploeg is gekomen voor de geblesseerde Leeuwin. Dan een mogelijkheid voor John Verhoeven, die struikelt over de bal. En dan is het Rado Slavniffies met een geweldig schot en een geweldige redding ook van Gabor Babos. En zo blijft het dus 1-0. De handen van het publiek toch op elkaar. Het is koud in Den Haag, maar het is best wel een frisse wedstrijd. En het is buitengewoon verrassend eigenlijk. En ongelooflijk ook als je de wedstrijd ziet dat het nog maar altijd 1-0 is. Ik zag net weer een prachtige aanval van Ado met een schot van Toornstra, maar ook... Ook dat werd gepareerd door Gabor Babos. Vrije trap nu voor Ado met Supusepa. De linksachter voorin John Verhoek tegen Koolwijk. Het is Wesley Verhoek die altijd veel praat, die altijd veel babbels heeft. Die gebaat aan Supusepa waar hij die bal naartoe moet spelen. Dat doet hij richting zijn broer. Richting de broer dus van Wesley Verhoek, namelijk John. Maar die wint dat kopduel niet. Die raakt, het, uh, raakt de bal kwijt. En dan is het de Meurets die de bal heeft teruggespeeld Even op doelman Coutinho. Maar die speelt hem zomaar in de voeten van Koolwijk. Kolwijk dan met een paas naar Marton Appel. De Hongaarse spits die dus in de ploeg is gekomen... maar die wordt teruggevlacht en teruggevloten voor buitenspel. Ja, zo lijkt het er Ronald toch op dat de ruststand misschien wel... de eindstand zou kunnen worden, maar we hebben nog 11 à 12 minuten. Oké, okay, Excelsior tegen Heracles Ragnar. Slotfase van de wedstrijd. 2-0 voor Excelsior. 4,5 minuut voor tijd. Wat kansen gezien van de ploeg uit Almelo. Kolbal zojuist van Van der Linde uit een corner ging net naast bij de eerste paal. Behoorlijke mogelijkheid nog voor Heracles. En de doelman van Excelsior best die eruit trapt trapte naar voren. Op het hoofd van Looms. Bal over de zijlijn. En zo gaan die laatste vier minuten in met die 2-0 voorsprong voor Excelsior. De laatste minuut bij het boksen, Floris. Nou, de laatste seconde. En het gaat erop spannen. Want er is toch wel wat uitgedeeld nu door Nusca Fontijn. Ook wel wat uh, gegeven door de Rusin, maar Nuska Fontijn heeft dan toch die opleving doorgetrokken in de vierde ronde. Het is natuurlijk even afwachten wat de jury daarmee doet. Want ja, voor hetzelfde geld hebben die het heel anders gezien dan uh, ondergetekende. Maar er zijn een paar tikken goed hard aangekomen op het gezicht van de Rusin. Die moet nu 13 seconden over zien te blijven. En die klemt ook veel af, hangt veel om Nuska Fontijn heen. En dat is natuurlijk in het nadeel van de Nederlandse. Want die heeft ruimte nodig om punten te kunnen maken. Hier komt dan weer eentje aan. Maar ja, wordt je geteld. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Nog eentje en dan gaat de grond. En dan wordt het nu. Spannend, want het, uh, ja, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik durf niet te zeggen dat de Rus gewonnen heeft, hoewel ze met een uh, voorsprong van twee punten die vierde ronde inging. En iedereen hier eigenlijk in het uh, topsportcentrum in Rotterdam is er stil van. Niemand is zo uitbundig zoals bijvoorbeeld in die vorige partij van Maricelle de Jong. Toen was het heel duidelijk wie had uh, gewonnen. Maar nu is dat dus niet zo duidelijk. Ja, de scheidsrechter haalt beide dames uh, bij elkaar. Ze maken ook allebei geen indruk van: ik heb gewonnen. Dus het is nu gewoon even he he kijken he wat he de scheidsrechter doet. European Gaat. Uh, de arm van Nuska Fonteyn omhoog. op die van de Rusin? We gaan even kijken. Russia. Ja hoor, de Russin zij win met 13 Venezuela. tegen 11. Helaas zilver voor you Fonteyn. Is it time to let it fly? Bleed. We used to take turns. Samuel new van Escobar en Nova. We gaan naar Bas Tichler. Bijna rust was? Ja, als je het, uh, in de laatste seconde van de eerste helft... een minuutje extra tijd bij komen... ...schut, pompt de bal nog een keer het strafopgebied in... ...daar gaan de drie de lucht in, maar die lopen elkaar in de weg. Moelenga, ze zet dan uit een moeilijke hoek nog de bal voor... ...maar daar staat niemand meer. Dat is niet zo handig. Het zou ook een mislukt schot kunnen zijn... ...maar veel mogelijkheden had hij daar niet. Stond aan de rechterkant van het veld, een meter of zeven bij het doel vandaan... ...maar bijna op de achterlijn plukte de bal wel strak uit de lucht, maar ja, het was een soort voorzet. En je hoeft hem alleen maar binnen te lopen, maar daarvoor moet je er wel staan. Op de achtergrond hoorde u 1 minuut extra tijd. Er zijn nog 40 seconden van over. Heerenveen staat dus op voorsprong in de gewaard door de gelukkige goal van Kunst. Het is gelukkig, want Utrecht heeft de betere mogelijkheden gehad. heeft via Azaren de paal geraakt. en heeft bijvoorbeeld via Duplan een open schietkans gekregen. En daarom heeft er nog wel 3, 4 andere mogelijkheden. Maar Heerenveen geeft voorlopig geen Sterker nog. Dan kunnen de Friessen nog een keer komen met de diepe bal op Assaidi. Die door Schut onschadelijk wordt gemaakt met een soort omhaal. Dat ziet er spectaculair uit. Hoewel je bij Schut altijd ook nog denkt hij raakt hem straks verkeerd. Dan zit hij weer in zijn eigen doel. Maar dat blijft Utrecht dit keer bespaard. Moulenga weg aan de linkerkant van het veld. Twee mensen van Utrecht voor het doel. Drie van Heerenveen erbij. Moulenga treuzelt en geeft dan weer zo'n lage voorzet. Dit keer had zomer dat doorzien. En wordt de bal door Heerenveen eigenlijk vrij makkelijk weer uitverdedigd. En is het rust ook. Publiek fluit vind ik wat overdreven, want Utrecht was zo slecht niet. Veen staat vooral gelukkig op een 1-0 voorsprong in de Galgenwaard. Nou, ook al is er nog niet gescoord in de tweede helft. Het is dus maar goed dat je gebleven bent, Evert, want het is toch wel een leuke tweede helft, hè? Ja, er wordt best aardig gevoetbald, alleen doelpunten, maar daardoor is de ruststand nog altijd... Bijna de eindstand met nog 5 minuten op de klok. 1-0 voor Ado Den Haag. Doelpunt van John Verhoek. En de wedstrijd ligt even stil. Want Jens Toornstra, de man met rug nummer 10. De middenvelder van Ado Den Haag. Die heeft volgens mij kramp. Dat overkwam mij vroeger ook wel eens een keer. Maar goed, hij staat weer. Hij hompelt naar de kant. En er wordt nog gewisseld bij NEC. Platje gaat eraf. En met nummer 21 Komt Latuperista het veld in voor de laatste 4 à 5 minuten. Te beginnen met een vrije trap van Kolwijk En misschien, want Kolwijk heeft een mooi linkerbeen. Misschien dat hij iets met die vrije trap kan gaan doen. Hij pikt hem in de stras op een biet. En die bal wordt weggekoopt daardoor Koem. En die wordt overgenomen door Wesley Verhoek. En zo kan Ado met die voorsprong van 1-0 weer in de aanval gaan. Maar echt dreigend is het niet. Hoewel Cherry nu probeert tempo te maken. En Thierry andermaal wordt weggestuurd door Wesley Verhoek. Als dat tenminste lukt. Verhoek nog altijd in balbezit. Maar die wordt belaagd door drie, vier spelers van NEC. NEC houdt balbezit met uh, mogelijkheden misschien voor Vardoch. Vardoch zou de bal naar zijn landgenoot Apple kunnen spelen. Dat lukt hem niet. Toornestra, die net dus inderdaad uh, met krampen te maken had, die, uh, die uh, loopt weer. En dan is het weer NEC in balbezit met aan de linkerkant nu voor. Die speelt de bal hoog voor, maar die komt niet bij een medespeler terecht. Die bal die loopt vermoedelijk over de achterlijn of over de zijlijn. Zo is het ook. 1-0 nog voor Adol. Op de klok nog 4 minuten. Er zal een minuut 2 bijkomen, denk ik. Echt dreigend is het niet, zei Evert net. En dat, geldt, uh, dat is eigenlijk het verhaal van Excelsior. Ach, dan nou niet mee. Het is allemaal te magertjes voorin. We zitten in de extra tijd. Herakles op de 2-0 voorsprong. Half minuutje nog van de drie minuten extra tijd. Die door de scheidsrechter Kamphuis te op waren geteld. Iemand die een bal voorin kan vasthouden. Weinig echte daadkracht richting de goal. Moet van een gelukje komen. En dan wint Herakles uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig. Met 2-0 vermoedelijk. Vrije trap nog voor de doelman van Excelsior. of 5-6 buiten zijn strafsoepgebied. Dat zal zijn waar de bal zo meteen wordt neergelegd. En Als we het toch hebben over de statistiekjes vanavond. Want Lijkt een beetje tegen elkaar op te bieden. Is dit nog wel een aardige? Al 17 uitduwels in de eredivisie wist Herakles in Rotterdam niet te winnen. Bezoekjes bij Excelsior, Sparta en Feyenoord. De laatste keer 2-0 bij Sparta in 1964-0-2. En dat is ook de stand die nu op het bord staat. Er is afgeblazen door scheidsrechter Kampenhuis. Herakles, derde overwinning op een rij. De ploeg die zevende staat tot nu toe. Maar die gelijk komt bijvoorbeeld in punten met Ajax. Dat is toch wat? Hoe lang nog bij Ado en NC, Officieel nog 2 minuten en 15 seconden. Maar er zal ongetwijfeld wat tijd worden bijgetrokken door de Belgische scheidsrechter. Die het niet moeilijk heeft vanavond. Drie gele kaarten gegeven aan Van Eijden. Aan John Verhoek, de maker van de enige goal tot nu toe. Waardoor het 1-0 dus is. En aan Rado Jewits. En nu wordt Wesley Verhoek. ...wordt naar de kant gehaald door Maurice Stijn, de trainer van ADO. En die wordt vervangen door Charlton Vicento voor de slotfase. Dus te beginnen met een vrije trap voor ADO. Een meter of twintig buiten het strafgebied. Die bal wordt erin gespeeld door Thierry, maar verdedigd door Vardoch. Maar de bal komt weer bij Thierry trekt uh, Puur een linkspoot. Die probeert nu tussen twee withemden van NEC. Ja, NEC speelt in het wit met witte rugnummers ook. Lekker praktisch, lekker handig. Niet in het... Uh... Groen, zwart, rood. Maar in het wit dus met Stef Nijland. Nijland speelt die bal. Hoog het strafschopgebied in. Maar daar komt Coutinho, de doelman van ADO. En die vangt de bal en oogst dus applaus van de tribunes. Coutinho nog altijd in balbezit, terwijl de tijd dus doortikt. Met een hoge bal trapt hij de bal in de richting van John Verhoek. Die raakt hem ook wel, maar die raakt hem niet goed genoeg... om de bal bij een medespeler te krijgen. Die bal die komt bij Babos en die dan op zijn beurt ook weer... met een verre trap in de richting van een van de aanvallers... Van... ...van NEC en dat is in dit geval Van Eyden, centrale verdediger... ...die ook maar mee naar voren is gegaan. En dat betekent dat NEC achterin man op man gaat spelen... ...in een ultieme poging om toch nog een puntje hier uit Den Haag weg te halen. Het vorige seizoen werd het 5-1 in het voordeel van ADO Den Haag tegen NEC. En NEC dat zit dus dit seizoen in zware weer. Hij heeft nog maar zeven doelpunten gemaakt... En leidt waarschijnlijk de zesde nederlaag op rij. Of er komt toch nog een tegentreffer. Wel pressie, wel druk van NEC met Kolwijk. Speelt de bal nu naar de linkerkant, naar uh, Grootva. Maar die is hem kwijt. En dan de omschakeling bij Ado met uh, Thierry. Die van de rechterkant af speelt nu. Uh, de middenlijn is overgestoken. De bal dan naar Ami. De inval aan rechtsachter dus. Die nadert het strafschopgebied. Die speelt de bal dan weer naar Thierry. En Thierry is om pingelaar. Die kan wel wat alleen, maar raakt de bal kwijt aan Kolwijk. Voornamelijk nu dan weer voor NEC met mogelijkheden voor Apple. Maar Apple begaat een aanvallende overtreding en die uh, krijgt een vrije trap tegen. En uh, de Belgische scheidsrechter heeft er kennelijk zin in samen met zijn assistenten. Want er wordt maar liefst vijf minuten extra gespeeld. Dat betekent dat ik toch wat later thuis kom. Toen ik vroeger als klein kind mee mocht naar het Olympisch Stadion met mijn vader, waren het Maspes en Jan Derksen die de sprintfinales uh, reden. Uh, wie zijn het nu, uh, Sebas? Siro en Levi. Uh, Kevin Siro, de man die Teun Mulder uitschakelde in de kwartfinale, komt ook zojuist op 1-0 tegen die uh, Maximilian Levi. Even wat weg van Theo Bos. Uh, zoals Theo Bos ook altijd op zijn fiets zat. toen hij nog geen wegrenner was, maar sprinter was met heel veel succes. Die Kevin Siro uh, lijkt dus wel een beetje rijden van Bos. Bos heeft toe zitten kijken. Ik zie hem trouwens niet meer zitten. Blijkbaar is hij naar huis. Maar Ciro kan ik hem dus melden. Wellicht als hij in de auto zit op weg naar huis. Staat met 1-0 voor tegen die Maximilian Levy. Die in de halve finale verrassend Jason Kenny uitschakelde. Teun Mulder trouwens nadat de jury ongeveer een, uh, vijf minuten naar de finishfoto heeft zitten kijken. Inderdaad op de zesde plaats geclasseerd van het sprinttoernooi. en versloeg die pol met acht tienduizendste van een seconde. Dat is geen eens meer een uh, millimeter sprint. Goed, Ciro. Levi staat dus in 1-0 in de finale van het sprinttoernooi bij de mannen. Voordat de tweede serie wordt gereden, gaan we kijken naar de afvalkoers bij de vrouwen. Het Omnium, dus derde onderdeel. Kisten Wild gaat aan de leiding, maar niet alleen. Ook Sharakova en Olaberia hebben zes punten. Dus Wild moet attent zijn in die afvalkoers. carrie was dat met Try My Love Again. Ik hoorde een hele hoop rumoer, er is nog niet gescoord even. Hé, hey, het is afgelopen! Maar ik begrijp daar weinig van. Want de vierde official die nu belaagd wordt door Alex Pastoor. De verliezende coach van NEC. Want de eindstand is 1-0 voor ADO. Die zegt er zijn nog maar vier minuten gespeeld. En zo is het ook. Maar kennelijk hebben de Belgen zoiets. We moeten voor 12 uur de grens over. Anders komen die op tijd thuis. En ze hebben afgevloten. Die dus hij zich er dus. Alexander Boukou. En zo heeft ADO na de 4-1 oorwassing vorige week. In Kerkrade bij Roda JC. Zichzelf een goede dienst bewezen door te winnen met 1-0 door de goal van John Verhoek. En leidt NEC de zesde nederlaag op rij. En staat Alex Pastoren er verslagen bij. Want wat moet je doen als trainer terwijl je ploeg aardig veldspel laat zien. Maar niet weet te scoren. Ja, gewoon volgende week afwerken op doel. Zo lijkt mij. En zo is Andermaal bewezen dat dit seizoen in ieder geval in het stadion van ADO Den Haag... de ruststand 1-0, andermaal de eindstand 1-0 is. Je hebt weer gelijk gehad, mato. Dank je wel, Hevert. <laughs> uh, Kirsten Wild is in de baan bij uh, Sebastian Timmerman. Ze doet het uh, goed tot nu toe aan het uh, begin van uh, die afvalkoers. Iedere twee ronden moeten dus een dame af en uh, de eerste twee die eraf moesten daar was ook geen enkele twijfel over, die werden gewoon echt letterlijk uit het wiel gereden, dat was een Finse en een Oekraïense. en nu gaat er voor de derde keer iemand af, en ook dat is Kirsten Wild niet, want die zit netjes in uh, tweede positie, maar misschien is het wel Sharakova of is het toch de Ierse, als het Sharakova is dan is het, uh, ja, het is Sharakova die eraf gaat, die zat daar helemaal aan de verkeerde kant, kwam in de buurt wel nog van de Ierse, maar Sharakova moet er al af, en dat betekent uh, goed nieuws voor Kirsten Wild, want het is Sharakova die ook zes punten had, net als Wild, na onderdelen. Nu zestien punten aan haar broek en verliest die in één keer een hoop terrein op Christen Wild. Er is weer gebeld, maar Christen Wild zit netjes voor in het peloton. Dus gaat ze ook deze eliminatie overleven in de afvalkoers. VVV haalde vanavond zijn eerste overwinning. 4-1 werd het maar liefst tegen RKC. Uh, na een 2-0 ruststand. En RKC miste nog wel in de slotfase een penalty. Maar ja, toen was het al 4-1. Jan Roos met de trainer van VVV. De Boek. In hoeverre vond u het een verdiende overwinning vandaag? 100%. En waarom? Ja, ik denk dat we die overwinning gewoon uh, over de volgende 90 minuten hebben afgedwongen. Kijk, bij een 2-0 stand uh, kan het 3-4-0 worden en dan, uh, dan is de wedstrijd gespeeld. Nu hebben we nog uh, RKC in de wedstrijd te komen en dat had niet gehoeven. Maar uh, ik vind dat mijn spelers uh, de wedstrijd volledig naar hun toe hebben getrokken. Bent u ook opgelucht? Ja, opgelucht. Uh, ik had natuurlijk al veel vlugger die overwinning gewild. Maar zoals ik in het begin gezegd heb van hebben wij een heel moeilijk programma en nu komen de wedstrijd eraan waarin dat we punten moeten beginnen pakken. En dan leg je natuurlijk wel druk op die wedstrijd. Maar blijkbaar hebben de spelers daar heel goed mee omgekund. Wat me opviel was de passie. Het gif in de ploeg. Iedereen wilde winnen. Is daar hard aan gewerkt de afgelopen week? Op het mentale vlak vooral. Ja, is, uh, kijk, dat, dat doe je niet zomaar uh, op tien minuten tijd. Dat is iets waar je een ganze week moet aan werken. We hebben er ook iets minder uh, kort op gezeten. Want er, we wisten dat er al zoveel druk op die wedstrijd zou liggen. En ook op die spelersgroep om die wedstrijd vandaag te winnen. En we hebben het allemaal ietsjes losser gelaten. We hebben het allemaal iets meer de verantwoordelijkheid uh, in hun handen gelegd. En als je dan ziet hoe ze daar vandaag mee omgaan, dan uh, prima. Wat me opviel na afloop ook, de enorme feestvreugde op het veld. Alsof jullie Europees voetbal hebben gehaald. Maar de blijdschap, de opluchting. En ook een rol daarin voor Meewes als, als captain. Juist in die feestvreugde. Ja, ik denk dat Marcel uh, de laatste tijd zijn rol als uh, captain prima vervult. Hij heeft ook een moeilijke aanpassingsperiode gehad, wat ook logisch is. Hè. Hij komt van, van veel verder. Hij München, Gladbach, Feyenoord en je komt dan bij VVV terecht. En in het begin word je dan geconfronteerd met ploegen waarin dat het verschil enorm groot is. En nu denk ik dat zijn aanpassing uh, volledig achter de rug is. En als je dan ziet hoe hij vandaag die ploeg aanstuurt, dan uh, heeft hij zijn rol prima vervuld. Hoe is het voor de trainer om de eerste wedstrijd te winnen in de Nederlandse eredivisie? Tja, ik had er natuurlijk al veel vlugger gewild en dat ook misschien al gekund. Maar laat ons eerlijk zijn, uh, deze drie punten zijn niet de enige waar we moeten van moeten wakker liggen. We moeten gewoon uh, vanaf morgen werken naar de wedstrijd van Breda toe. En dat zei klemde de Boek na de 4-1 winst van VVV op RKZ. De verliezende trainer is Ruud Brood. Wat ging er fout vanavond? Ik denk dat we uh, na die twee corners in het begin weg, weg te geven. En eigenlijk, zij scoren uit een, een vrije trap van ons uh, met een overtal. Maar dan gaat fout dat wij niet scoren. En dat we daarna uh, zeg maar met die kans heel slordig omgaan. Dat vond ik dat er heel slecht ging. En dat je dan uh, ook nog de goal zo weggeeft. Zoals van achteruit. En uh, dan moet je een bepaalde gif hebben. En dat, uh, dat is een beetje het beeld van ons geweest. In de tweede helft maak je 2-1, omdat zij nalaten uh, zeg maar meer te scoren. Dan moet je geloof hebben. En uh, ja, goed, dat zat er vanavond niet in. Misten jullie dat gif een beetje? Als je kijkt naar VVV, die waren echt tot de tanden gewapend, zo leek het. Ja, um, het, goed, zo leek het. Maar was het zo niet in het veld dan? Nee, want als je de eerste helft hebt gezien, hebben wij de betere kansen gehad. Ik geloof dat er twee alleen voor de keeper komen. Je moet gewoon scoren. Ik heb ook gezegd, blijf daarin voetballen. Want dan, uh, ja, dan sta je zo voor de keeper. Maar wij gingen uh, zeg maar, uh, van achteruit, uh, hadden we te weinig oplossingen. Ja, dan ga je in hun spel mee. Want ze houden ruimtes kort. Je ziet ook hoe wij achterkomen. Dat mag gewoon niet gebeuren. Een, een spelmoment, een doodspelmoment. En laat je verrassen. Ik denk dat ze daarin iets meer duelkracht hebben getoond... Maar ja, uiteindelijk vond ik de uh, eerste helft voetballend uh, dat we niet minder waren. Maar als je 4-1 verliest, dan uh, gaat er een hoop fout. Tweede helft moet je dan ook risico gaan nemen met de wissels. Je gaat achterin met drie man uh, spelen. Uh, uiteindelijk wel. Um, ja, pakt het niet goed uit? Nee, ik vond ervoor al. Ik vond dat het juist daarvoor wel goed uitpakte, Omdat je... Uh, Iets meer gif krijgt met jongens die erin kwamen en die durven te spelen. Sander Duits heeft het uh, naboren gedaan. Ik, ik zag weer dat Robert Brabe wat meer ruimte kreeg en een fantastische goal maakt. En dan moet je trachten, want toen was er even paniek, om door te drukken. Omdat zij de kansen laten liggen, zo simpel is het. Ja, toen wankelde VVV. Nou, ik vind dat je dan als team moet opereren. En dat hebben we niet gedaan. En dat zag je eigenlijk ook aan de derde goal. Dat was vrij amateuristisch. Drie keer verlies op rij, uh, geen ramp. Maar ja, toch wel even wennen weer eigenlijk. Ja, tuurlijk ben je doodziek daarvan. Omdat je uh, vandaag een goede stap hebt kunnen maken. En ik vond dat dat ook kon, uh, eerste helft. En uh, ja, dan ben je wel teleurgesteld uh, uh, ja, dat we een heel slecht resultaat halen. En dan moet je ook uh, goed analyseren waar het fout in zat. Maar ik vind, dit zijn wedstrijden. Wij moeten weten dat we het van hard werken moeten hebben. Zo hebben we ook de punten bijeen gespeeld. Je hebt minder kwaliteit. Wij moeten niet zoals we de goal soms weggaven, twee keer met die arrogantie. Van nou, loop lopen door. Dat, dat kan er bij mij niet in. En dat zei Ruud Brood. Hij is de trainer van RKC. En hij had een uh, zware nederlaag te verduren bij VVV. Het werd 4-1. Utrecht staat achter tegen Herenveen. En ze zijn begonnen in de tweede helft. Bas Tigler. Ja, een paar seconden geleden. 1-0 de voorsprong voor Herenveen. Door de goal van Kums in de eerste helft. Groot, was het allemaal niet het eerste bedrijf. Maar Utrecht was wel de partij die boven lag. Was wat gevaarlijker, dreigender. Het verdient toch niet, niet om op achterstand te staan. Maar ja, dat telt nog eenmaal niet. Nog 45 minuten om daar wat aan te veranderen. Utrecht zal zich in ieder geval gesteund voelen door het gegeven dat Heerenveen dit jaar een soort professioneel gelijkspeler is. Want al vijf keer speelde de Friese gelijk. De laatste drie keer achter elkaar 1-1. We zullen ze de ene keer wat blijer mee zijn geweest dan de andere. Ik herinner me Vitesse uit 1-1. In de laatste seconde van de wedstrijd ze ongeveer de gelijkmaker van Gouwen Leeuw. Maar ja, thuis tegen de graadschap 1-1. Dat vond in Friesland eigenlijk niemand leuk. Moelenga kopt een bal door. Daar moet Oor de bal toe. Die zet wel sterk het lichaam erin. Daar moet er steun komen. Dat duurt even. Mortenson pikt dan wel de bal op. Maar dat is dan weer op respectabele afstand van dat Friese doel. Wil de bal dan, dan eigenlijk lang steken aan de rechterkant in de richting van Duplan. Dat heeft de verdediging van de Heer Veen doorzien. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Dost van de middenlijn in het duel met Forstermans. En... Dost is woedend en teleurgesteld ook omdat hij daar teruggefloten wordt en niet verder mag. Want dat had perspectief kunnen bieden voor Herenveen deze counter. Maar dat lukt dus niet. Utrecht heeft de zaak weer onder controle. Want de bal nu een beetje kort teruggespeeld na Schut, onder druk gezet door Dost. Dat loopt allemaal net goed af omdat Schut simpelweg zijn voet hard tegen de bal zet. En het duel wint, maar wel boos is nu op zijn ploeggenoten. Aan de rechterkant is Bovenberg weg. Een voorzet wordt er nu verwacht. Bovenberg met Kums die mee verdedigt. En dat daar behoren doet. Zijn voet voor de bal zet. Ingooi voor Utrecht. Snel genomen boven. Misverstand met Duclan. Daar kan heel makkelijk Breuer tussen kruipen. Utrechtse publiek fluit weer. Het uitverdeling van Heerenveen laat nu behoorlijk te wensen over trouwens. Want daar wordt de bal bijna weer ingeleverd bij Bovenberg. Sterker nog, de bal komt weliswaar bij Kums. Maar omdat hij door Bovenberg zo ver en goed wordt opgejaagd... speelt hij de bal over de zijlijn en mag Utrecht een hoekschop gaan nemen. Vanaf de rechterkant 47,5 minuten gespeeld. 0-1. Nog altijd de stand bij Utrecht Heerenveen. En Oor die vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen een indraaiende bal gaat geven... En dus Forstermans mee en schudt mee en ook Bovenberg mee. Bal laag bij de eerste paal. Hoe is dat toch mogelijk eigenlijk? Daar is het dos die de bal wat paniekerig wegtrapt. En uh, opnieuw een hoekschot moet weggeven voor Utrecht. Zodat de Australier, de jonge Australiër, Tommy Oort, dan nog een keer mag gaan proberen. En nu toch normaal gesproken wat verder en hoger zal trappen. Want die koppers staan allemaal bij de tweede paal. Weer de bal bij de eerste paal. Weer door Heerenveen weggekopt. En dan opgevangen door Narsing. Kan die counteren? Mortenson pikt hem de bal eigenlijk vrij snel weer af. En zo is dat ook in de kiem gesmoord. Utrecht wil, Heerenveen onder druk zetten in de tweede helft. Zoveel is duidelijk. Want Utrecht kijkt nog altijd tegen een 1-0 achterstand aan. Na nou, nu 48 minuten. En Sebastian Timman keek naar een afvalrace. Hoeveel zijn er nog over, uh, Even kijken, nog 11. Tenminste 10 eigenlijk. Want er staat er eentje naast de baan. Dat is de Belgische Jolien Dooren. En die heeft Peter Pieters, tegenwoordig de bondscoach bij de Belgen, heeft die bij zich. En die heeft een paar uh, spelden in zijn mond. En die gaan in het pak, zeg maar. Want dat pak ligt helemaal open bij Jolien Dooren. Uh, die Belgische dame die dus onderuit ging. Ja, het is een, een lastig onderdeel, die, uh, die afvalwedstrijd. Uh, het is een snel onderdeel. Je moet continu natuurlijk van voren rijden. Want anders loop je het risico dat je, dat je eruit moet. En dus wordt er nog wel eens geduwd en wat getrokken. En met de elleboog een beetje tegen elkaar. En zijn er dus veel valpartijen. Lerre Olaberia, die net als Wild zes punten heeft naar twee onderdelen. Hebben we ook al onderuit zien gaan. En dat gebeurde eerst, eerder al in de puntenkoers. Uh, daardoor heeft ze haar knie helemaal ingetaped En strakjes kan de rechterknie ook ingetaped gaan worden. Want daar heeft ze ook wat bloed zitten. Uh, zij ging dus al onderuit. De Slovaakse ging al een keer onderuit. Pavlendova. En nu dus de Jolien Doren. Dan wordt de wedstrijd trouwens een aantal ronden. Vijf ronden geneutraliseerd. En dan krijgen we dus vijf ronden de tijd om weer op te stappen. Nou, Peter Pieters heeft met de spelden niet het hele pak dicht uh, gekregen. We zien een deel van het bovenbeen van uh, Jolien Doren. Die in de bocht onderuit ging. Maar weer op de fiets zit. Nog een ronde of twee. Heeft ze de tijd om weer aan te sluiten in het peloton. En dan gaan we verder dus met de elf dames die over zijn. Onder wie? Wild. In deze afval uh, mm, yeah. yeah, yeah. yeah. what do you wanna be So you could be sitting here. Another day goes by van Dakota Moon. Het is nog steeds 0-1 bij Utrecht. Herenveen, Bas 53 e minuut, Asaidi aan de ballen, versnelling langs Bovenberg. Herstel komt er van Bovenberg, vooral omdat hij Asaidi vasthoudt. En dan kan de scheidsrecht nog maar één ding doen, en dat is een vrij schop geven. In het verlengde van de 16 meter, aan de linkerkant van het veld, vrij schop voor Herenveen, Gouwenleeuw, zomer, gaan zich melden. We hebben twee behoorlijke kansen gezien. Aan beide kanten één, in de voorbije minuten eerst Dost. Die een voorzet vanaf de linkerkant eigenlijk in één keer met de buitenkant van zijn voeten in het doel wil draaien. Maar naast schiet. En een vergelijkbare kant voor Utrecht aan de andere kant. Waar Oor op aangeven van Moelenga het eigenlijk beter doet. Want in ieder geval binnen de palen schiet. Maar daar stond Van der Bussen in de weg. Het is dus nog altijd 0-1. Het bal bezit van Vee met een vrije schop. Een druk in het strafgebied van Utrecht. Schut kijkt waar zijn tegenstander naartoe beweegt. De bal is ja, heel slecht. Komt veel en veel en veel en veel te ver. Hij gaat over het doel heen. Daar kan bij Utrecht eigenlijk de doelman nu Roberto Fernandes in alle rust de doeltrap gaan nemen. Junior Fernandes heet hij eigenlijk en dat komt omdat vader Lief ook Roberto heette. Oude doelman van het nationale elftal van Paraguay. De vader van deze Junior Fernandes speelde bijna 80 Interlands. El Gato voor de mensen die houden van bijnamen in het Spaans. De Kat vanwege zijn katachtige reflexen. Maar dat was een keeper. Maar dat is alweer in lang vervlogen tijden. Balbezit voor Jereveen nu. Kums ontvangt van Djuricic. Beweging bij Dost. Dat levert wat ruimte op voor Kums om wat naar de buitenkant te trekken. Dan wordt Asaidi in het spel betrokken. Vanaf de linkerkant voorzet. Daar wil Dost naar de bal. Die draait weg van Schut. Daar komt nog Zullo glijden. Dan steekt Dost zijn voet uit om nog bij de bal te komen. Raakt die denk ik niet de bal. Maar wel zijn tegenstander is het publiek woest. En zegt de Australië. want zo zijn Australiërs. Ik sta alweer, het valt allemaal wel mee. Hij had in ieder geval de bal weg, Zullo, dit keer wel, zullen we maar zeggen, nadat hij in het eerste bedrijf zo opviel met dat ongelukkige moment toen hij de bal aantrapte tegen Kunst, wat de doelpunten van de Veen opleverde. Er zitten trouwens 18.500 mensen in het stadion in de Galgenwaard. Vanavond wordt mij zo even door een zeer ijverige perschef van de Utrecht onder de neus geduwd. Dank je wel, Harry. Heel goed. Balbezitters voor Utrecht dat wil gaan aanvallen. En dat doet na 55 minuten voetballen in de Galgenwaard. In de wetenschap dus dat Heerenveen leidt met 1-0 in deze wedstrijd. Sport op Radio 1. De Divisie morgen om 2 uur. Oh, wat een mooi doelpunt van Tovi Alderwereld. Ajax-Feyenoord. Ja, schiet er binnen. Wat een stopfase krijgt hij, ik wel, zeg. AZ-Roda. Dit moet een worden. Natuurlijk, nee, natuurlijk niet. Hij schuift hem naast. Groningen, Twente. Ja, ja, hij zit er weer in. Ja, we door, hè. Hij zit er weer in. En Vitesse-PSV. Perfect rijden, in schiet 1-0. NOS langs de lijn, morgen van 2 tot 6. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildeGansen.nl. Dit is Radio 1.